2 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In het profvoetbal is wereldwijd op grote schaal sprake van omkoping. Dat meldt de Europese opsporingsorganisatie Europol in een rapport dat in Den Haag is gepresenteerd. Volgens Europol zijn er aanwijzingen dat bij de fraude in het voetbal 425 officials en spelers uit 15 landen zijn betrokken. En er zitten ook Nederlanders tussen, zegt onze sportverslaggever. 425 verdachten en vijf daarvan komen uit Nederland. En dat is relatief weinig. Als je bijvoorbeeld naar Duitsland kijkt, daar zijn 151 verdachten Betrokken. Wat vooral opvalt is dat uh, dit criminele netwerk... huishoudt in het, uh, het Verre Oosten, in, in Azië, Singapore. Uh, daar komt alles uh, vandaan en daar wordt alles vandaan geregeld. En met dat zogeheten matchfixing zou 16 miljoen euro zijn gemoeid. Het gaat onder meer over wedstrijden in de Champions League... en kwalificatiewedstrijden voor het EK en WK... waarbij sprake zou zijn van omkoping. Het Israëlische leger heeft op de westelijke Jordaanoever 25 Palestijnen gearresteerd, bijna allemaal leden van Hamas... Israël geeft geen reden voor de actie die vanochtend vroeg plaatsvond. Israël heeft ook geen namen en bijzonderheden vrijgegeven van de arrestanten. Hamas zegt dat onder andere drie parlementsleden en lokale Hamas-leiders zijn vastgezet. Hamas veroordeelt de arrestaties als een misdadige en willekeurige daad. Bij een achtervolging in Duiven in Gelderland heeft de politie op een auto geschoten. Een man van 20 uit Vlissingen is daarbij licht gewond geraakt. Hij is in het ziekenhuis behandeld en vervolgens aangehouden. Een man van 19 die bij hem in de auto zat is ook aangehouden. Waarom de agenten de auto achtervolgden is niet duidelijk. En ook is niet bekend waarom de politie heeft geschoten. De president van de Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter Geert Korstens, schaart zich met een brandbrief in NRC Next achter een manifestatie van collega-rechters die protesteren tegen de hoge werkdruk. Het vak van rechter wordt steeds zwaarder, zegt Korstens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 En dan moet er, zal er een oplossing moeten komen. En dan is het weer nog. Droge periode met zon. Het wordt ongeveer 9 graden. Vanavond en vannacht winterse buien. Ook morgen buien met winterse neerslag. Tussendoor wat zon. En het wordt ongeveer 5 graden. ANB verkeersinformatie Er staan files op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... tussen Delft en Knoopend Kleinpolderplein, 7 kilometer. Dat komt door een aanrijding. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de Drechtunnel 2... voor een spoedreparatie is de rechtertunnelbuis dicht. Dan de A58 van Tilburg naar Breda, tussen Gordelen en Gilze 2 kilometer... A73, Nijmegen richting Maasbracht. tussen Vendraai en Horst. 3 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is daar zelfs helemaal dicht. Verkeer naar het zuiden kan het beste omrijden. En dat kan vanaf knopend Ewijk via Eindhoven. over de A50, A2 en de A67. Nu, verlengd tot met september. de voorstelling die geschiedenis schrijft.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 Ze hebben vleugels, ze hebben pootjes, maar ze zijn hartstikke doden. De moord op de honingbij. De moord op de honingbij. Millions of bees that die. Seit de 90er-jaren melden die Imker riesige verlusten in Europa, Amerika en Azië. Hopeloos, hier ziet een stel door je bij. Alsjeblieft, hier is mijn bijenvolk. Het gaat niet goed met de bij. Jaar na jaar melden Imkers massale sterfte. En is dat de schuld van pesticiden? Ja, zegt de partij voor de dieren. En ze knokken voor een Europees verbod. Nee, zegt de fabrikant Syngenta. Straks een debat tussen beiden. Topmodel Kim Veenstra ging in de stilte van het klooster op zoek naar God. Kim, goedemiddag. Hartelijk welkom. Dank je Een week lang je mond houden. Past dat bij jou? Um, nee, dat past niet echt. En het was echt heel erg moeilijk om te doen. Maar het is wel gelukt? Het is gelukt en ik heb er echt uh, bijzonder veel aan gehad... Ja. Het is Edison Week bij Dit is de Dag. Elke dag schuift een kanshebber voor dat prestigieuze beeldje bij ons aan. En de komende week hoort u onder andere De Wolf en Anneke van Giersbergen. En vandaag is dat singer-songwriter Kees Mayfield. En wilt u kans maken op dat nieuwe album van Kees Mayfield, The Many Colored Beast? Ga dan naar de website Dit is de Dag.nu, want wij mogen daar twee weggeven. vertel dan even waarom u de cd wil hebben wat begon met een lege muur in de hal... eindigde in een veelzijdige topcollectie van moderne kunst. Al sinds 1989 verzamelen Henk en Victoria de Heus... hedendaagse kunst van over de hele wereld. Een deel daarvan hangt nu in Museum Singer in Laren. Goedemiddag, Henk en Victoria de Heus. Goedemiddag. Hangt dat eerste kunstwerk nog steeds op dezelfde plek, mevrouw de Heus? Nee, nee, nee. We wisselen vaak, drie, vier keer per jaar. Net zoals je in de zomer ga je geen winterkleren dragen. Nee. En eh, omgekeerd. En ook heeft het te maken met je stemmingen. Oké, okay, het kan ook ineens op een ochtend zijn dat u zegt en nou moet hij weg. Een, bijvoorbeeld. Een In ochtend. Uh, een schilderij. Een schilderij. Ja, niet de hele collectie. Nee, nee, nee. nee want dan hebben we allemaal klusjesmannen nodig. En dan uh, nee, zo doen we dat niet, nee. Ook aan tafel zit uh, Frans Kok. Hij heeft zijn buik vol van voedingsgoeroes die allerlei onzin uitkramen over voedsel. Heeft u ook de buik vol van voedingsgoeroes? Of wilt u ergens anders op reageren? Ga dan naar onze website, dit is de dag. .nu, onze Facebookpagina of reageer op Twitter met de hashtag DIDD. Het gaat ronduit slecht met de bijen. Elke winter is er weer sprake van massale sterfte. In 2009 komen wetenschappers bijeen voor het allergrootste bijencongres ooit. De conclusies liggen er niet om. De nieuwe bestrijdingsmiddelen worden als een grote bedreiging voor bijen gezien. Nu zeggen ze in Wageningen, het ligt aan de Varoa-meid en het ligt aan de imkers zelf. Ja, dat die heb doen ik ook wel eens gehoord. Iemand die is uh, leraar bijhouden in Boskoop. Ja, die man die, die doet het ook al jaren, is een erkend expert. Als een volke dood. Dat vind ik toch moeilijk om dan te zeggen, dat is een slechte imker. Dat is slecht vol te houden. Hoe kan het, dat sterven van die bijen? Volgens de Partij voor de Dieren komt het door de bestrijdingsmiddelen... en pesticiden van onder andere het bedrijf Syngenta. En die moeten dus verboden worden. Directeur in Nederland is Michael Kester. Ja, uh, het is uw schuld, dat sterven van die bijen. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Uh, het is natuurlijk een hele simpele redenatie. Gif bijen dood, dus <laughs> dat zal wel de oorzaak zijn. Maar helaas uh, is de wereld niet zo simpel als een uh, eendimensionale oorzaak. Als we kijken naar wat er zo rondom bijen wordt gezegd... dan zien we een aantal eh, onderzoeken, wetenschappers... die zaken publiceren over wat de oorzaak van de bijensterfte zou kunnen zijn. Want niemand weet het. Nee. Op dit moment zeker. Dan zien we dat eh, bijvoorbeeld de, de, de GSM... we hebben allemaal een mobiele telefoon. Er staan overal eh, zendmasten, er komen er steeds meer... Die straling die wordt gezien als een mogelijke factor... waardoor de bijen uh, hun tom-tom verliezen... zoals uh, ja. in, in sommige populaire bladen wordt gezegd. En kunnen dus de weg niet meer terugvinden. Nee, Wetenschappelijk onderzoek. Ik. Als je daarop uh, googelt, dan vind je 1.760.000 hits. Ja. Als je kijkt naar de varroa dat is een insect wat 30 jaar geleden in Nederland is geïmporteerd... vanuit het buitenland. Die meid die zuigt de jonge bijenlarven leeg en brengt ziektes over. Dat is ook een oorzaak, zegt u. F -f destructor heet niet voor niets zo. Hm. En deze meid komt in allebei een kast tevoren. Okay. Dus u inkeurs, zegt, eigenlijk zijn er, zijn er, er zijn, sorry dat ik u onderbreek, maar anders wordt het te lang en we mevrouw ja. Ouwehand ook nog aan het woord laten. U zegt, er zijn andere oorzaken aan te geven. Nou is het niet alleen de Partij van de Dieren die dit zeggen, maar ook uh, twee uh, wetenschappers in het blad Science. Die, dus zij hebben natuurlijk wel wat wetenschappelijke onderbouwing, zijn niet tenminste. minste. En uh, bovendien zijn de middelen ook al verboden in Frankrijk. Dus er is toch meer aan de hand dan één politieke partij die zegt dat uw middelen niet deugen, zou je zeggen. Dat Klopt, er is altijd een, een discussie over zaken. Uh, wij, zorgen, wij delen de zorg voor de bijen. Laat dat heel duidelijk U wilt zijn. U wil wel graag dat ze blijven leven? Absoluut, okay. want zonder bijen ook geen sirenta natuurlijk. Nee. Want wij richten ons helemaal op de, op de land- en tuinbouw en de verbetering van de voedselproductie in de wereld. Ook het verbeteren van de duurzaamheid van de, van de land- en tuinbouw. De middelen waar we nu over spreken geven een enorme bijdrage aan duurzaamheid. Ze zijn toe te passen als een zaadbehandeling. En daarmee zorg je dus dat elk zaadje wat de boer uitzaait... net dat kleine ja. beetje nodig heeft om de plant te beschermen tegen... Insecten, en dan hoeft er dus geen volveldsbespuiting meer te, te, plaats te vinden. Laten Dat is een we... enorme ja. uh, milieuwinst. Oké, okay, laten we mevrouw Ouwehand gaan. Goedemiddag mevrouw Ouwehand. U zit Goedemiddag. U in de studio in Den Haag. Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Ja, uw motie is voor niets, horen wij hier. Want het is een prima middel, wat meneer Kester uh, net vertelde. Waarom bent u tegen? Ja, als ik fabrikant zou zijn van, uh, van dit supergif... zou ik misschien ook wel proberen mensen uh, uh, zand in de ogen te strooien. Maar we hebben inderdaad een doorbraak weten te bereiken. De Partij voor de Dieren strijdt al jaren voor een verbod op... Uh, het gebruik van deze middelen, omdat zij uh, een, uh, een belangrijke bijdrage, een belangrijke factor zijn in de wereldwijde bijsterfte. Er is geen zinnige wetenschapper die uh, beweert... dat het alleen om de bestrijdingsmiddelen zou gaan. Dus, uh, de dus suggestie... die, andere, die andere elementen die werden genoemd door meneer Kester... Die, die zou ook een rol Zeker, kunnen spelen. Zeker, bijensterfte is een uh, ingewikkeld probleem. Maar juist omdat uh, bijen en andere bestuivers zo ontzettend belangrijk zijn... voor onze ecosystemen, onze uh, voedselvoorziening... maar ook uh, de natuur uh, buiten onze landbouw... moet je uitgaan van het voorzorgsbeginsel. En als je dan ziet dat die nieuwe gifstoffen... 7000 keer sterker zijn dan DDT en in onafhankelijke wetenschappelijke studies steeds weer... de link uh, wordt aangetoond tussen dit gif en de bijensterfte... dan vind ik dat je als volksvertegenwoordiger je werk moet doen... Ja. en zeggen, nou, beste meneer Syngenta, het is leuk dat u er geld mee verdient... maar wij kiezen toch even voor het publieke belang... van het veiligstellen van onze voedselvoorziening Hakee. op de lange termijn. Meneer Kester, beter, beter voorzichtig dan, dan maar gewoon laten gebeuren... en achteraf problemen moeten constateren. Op zich een uitstekend uitgangspunt. We moeten alleen ons realiseren dat deze middelen al 15 jaar door de professionele land- en tuinbouw in Nederland worden gebruikt. En er is geen incident geweest waarbij er een directe link is deze, tussen deze producten en de bijensterfte. Heeft u ook zelf onderzoek gedaan Absolute voor het middel? is of... enorm veel onderzoek. In het, ja, in het dossier dit van, dit, uh... op, van dit middel is meer dan 100 miljoen euro uh, geïnvesteerd. Bij ja, en het vervelende van dat onderzoek. Universiteiten en, uh, en wetenschappers. Oké, okay, mevrouw Arnold. Het vervelende van dat onderzoek dat door de industrie en dus ook door Syngenta uh, wordt uitgevoerd, die maken ze niet openbaar. Dus die kunnen niet onderworpen worden aan collegiale toetsing, zoals we in de wetenschappelijke wereld gewend zijn. Dat wetenschappers op elkaar stukken kunnen reageren en ook kunnen zeggen: Nou, maar je opzet deugde niet. Oké, okay. dit is een misdaad. Oh, mis ja, sorry, maar meneer, ik vraag meteen even aan meneer Kessler: kunt u dat niet even doen, dat openbaar maken? Dan is dat probleem ook uit de wereld. Dat zou kunnen, maar het wordt niet. Uh, uh, niet openbaar gemaakt omdat we zorgen hebben dat mensen daar in zouden lezen. Dit is concurrentieverhouding. 100 miljoen geïnvesteerd in een dossier van gegevens. Openbaar maken en je concurrent kan ermee weg. Maar als u nou de keuze heeft tussen een middel. Omdat we wetenschappelijk ja, dat snap, iets te verbergen hebben. Frans Kok? Ja, dat snap ik nou niet. Van het Landbouwsector uit Wageningen zeg ik er dus, maar even bij. Maar dat snap ik nou niet, want als het om de veiligheid gaat dan. Dan heb je eigenlijk helemaal geen concurrentiebeding. Dan kun je gewoon laten zien dat dit product... zonder dat je het precies benoemt wat het is... dat dat veilig is. Dus ik snap niet dat je het daarom... Achter zou moeten houden de informatie. Nou ja, en dus... daar komt bij dat. Oh, ja, dat um, ik kijk, de, de, de uh, onderzoeken die de industrie uh, produceert en ook uh, aanlevert bij de organisatie die dan moet toetsen of het veilig is, die kunnen we niet bekijken. En dan krijgen we te horen, het levert geen schade op. Alle onderzoeken die we wel kunnen bekijken, die worden gepubliceerd in Science, in Nature, die worden besproken op internationale congressen, dus waar je openlijk wetenschappelijke kritiek kunt, uh, kunt bekijken en bezien die leggen allemaal wel een link met de bijsterfte. Ja. Dus dan wordt het wel wat ongeloofwaardiger. U, u, u gelooft het niet helemaal. Meneer, Ik geloof Ke het niet. Ja, meneer Kester, kunt u niet hier iets aan doen op dit gebied van onderzoek? Dan toch of publiceren of een nieuw onderzoek in ieder geval? Nou, er is een recente ontwikkeling dat we zogenaamde reading rooms inrichten... waarbij dus geïnteresseerden, dus niet-concurrenten... die kunnen komen, kunnen alles doorlezen. Maar ouderland kan milieu, dat milieu. Ja, zeker. Hm. Natuur en milieu is, is pas op bezoek geweest... en heeft de dossiers van Emilia Kroep... Glopriet bijvoorbeeld, ook een van de verbindingen, door kunnen lezen. De dossiers die gaan naar de overheid. Ze worden ook, de studies worden ook gedaan op aangaven van de, de CTGB. Dit zijn de richtlijnen, zo moet het onderzoek gebeuren. Het onderzoek wordt gedaan, soms door onszelf, soms door, door, door derden. En ook als de derden het doen, ja, de, de gegevens zijn de gegevens. En wij zijn verplicht die Ja, te Maar u te zegt in feite de, de, de, de gegevens zijn op dit moment tijdens. voor mevrouw Ouwehand beschikbaar? We kunnen dat regelen. Oké, okay, ja, Maar, daar ligt het maar, maar zo werkt het niet. Kijk, de wetenschap is er alleen maar bij gebaat... als je in alle openheid ook kunt publiceren. Ik zou inderdaad best in een kamertje... die studies mogen lezen. Maar dan mag ik het vervolgens niet voorleggen... aan wetenschappers die er verstand van hebben. Hm. En zo werkt het niet. En uh, inderdaad, de, de studies zijn getoetst... door de organisatie die daar in Nederland voor is aangewezen. Hm. Maar de Europese voedselwareautoriteit heeft moeten erkennen, na jarenlange druk... ook onder andere van onze partij... dat die richtlijnen daarvoor... Voor onvoldoende veiligheid bieden, onvoldoende zekerheid. Dat die toetsing dus goed genoeg is, zodat je zeker kan weten... dat het veilig is voorbij. Nou ja, dus er is ja. heel veel mis. Ja. En je en, moet en, vanuit het voorzorgsbeginsel handelen en zeggen... weg met dat gif. Ja, dat is duidelijk. Nou, meneer Kess, u heeft gewoon een probleem als bedrijf. Want u maakt een middel en dat wordt nu verboden. Ja, ik zou zeggen, laat alles maar zien. Dan weten mm. we in ieder geval dat wat u ook beweert ook waar is. Ja, Gaat dat u dat we toch doen? over praten. Maar laten we wel even vaststellen... Maar hebben, doet u dan de... een toezegging aan mevrouw Ouwehand? Ja, daar kunnen we absoluut over praten. We hebben in principe niks te verbergen. We hebben wel onze concurrentiepositie eh, te verdedigen. Ja, als je, je verboden wordt, dan heb je zijn. ook geen concurrentie meer, toch? Nee. Daar gaat het nu even niet om. Nou ja, dat dreigt Dat wel. is toch de keus voor u? Nee, maar dat is zwart-wit stellen. Ja, klopt. Nee, toegang tot gegevens, prima. Eh, maar dan moeten we natuurlijk wel zorgen dat die niet... Uh, gelijk de concurrentiepositie. Want dit is niet het enige middel natuurlijk. Nou. Dat zou je dan voor alle middelen willen doen. Ik begrijp wel dat Syngenta dit nu vervelend vindt. Maar ze hebben het ook wel aan zichzelf te danken. Door voortdurend maar te blijven bagatelliseren. wat het effect is van hun middelen op de bijensterfte. En de politiek heeft nu gezegd: nu is het genoeg. Hm. Nu gaan we de bewijslast verschuiven. De procedure waar wij om hebben gevraagd. in onze aangenomen motie betekent dat er nog wel een periode komt van hoor- en wederhoor. Okay, dus dus als er is nog een kans kan bewijzen dat die uh, stoffen veilig zijn voorbijen, uh, Dan gaan ze niet van de markt af. Maar ik heb daar zeer grote twijfels over. En Segenta heeft het aan zichzelf te wijten... om eigenlijk met zo'n onveilige kaart, met die troefkaart... Ja. te blijven spelen en er maar op te blijven rekenen... dat de politiek wel zou blijven luisteren nou, naar dat is lobby. Dus, dat is niet zo En dat is dus geval. nu veranderd. Maar, meneer Kester, uh, u heeft gewoon... Dat, wat ik net ook al zei, u heeft een probleem. Hoe gaat u dat oplossen? Nou, Wij roepen op om dat moratorium... dus het, het stopleggen van, van het gebruik van deze middelen... Niet te doen, maar in plaats daarvan een hele scherpe monitoring te gaan doen. Want dan kunnen we echt uitvinden wat de problemen zijn. Verbieden is simpel. Ja, maar, maar de politiek we moeten zegt, we moeten vooruit u heeft naar de tijd gehad en u heeft, heeft niet nee, laten dat zien... Nee, dat is niet dat waar. We... we hebben ongelooflijk veel onderzoek ingeleverd. Uh, Wij voldoen aan alle eisen die de, de huidige toelatingen zijn. Dat de eisen hoger worden, dat is voortschrijdend inzicht, zoals dat, we, uh, zoals dat zo mooi heet tegenwoordig. En daarvan weten we ook dat je het wel de kans moet krijgen om die studies te doen. Ja, meneer, mevrouw Ouerhand, geeft, geeft u die tijd nog aan Syngenta? Nee, ik ben echt uh, de mening toegedaan dat Syngenta zelf met haar jarenlange lobby tegen maatregelen, tegen verscherptere toetsing, tegen uh, openbaring van die publicaties, um, uh, zichzelf in deze lastige positie heeft gemanoeuvreerd. Als dus wat u betreft geen extra herkend. tijd? Nee, zeker niet. Frans, nee. nee. ja. nog even? De, de Voedselveiligheidsorganisatie, de EFSA in Brussel... die toetst dossiers, zelfs als het niet gepubliceerd wordt... kunt u dossiers inleveren. Heeft u dat gedaan? En, en, ja. en, en is de EFSA nou, zegt er is niks aan de hand? Of wat zeggen die panels die dat beoordeeld hebben? Ja, de EFSA heeft hier inderdaad naar gekeken. Die ziet ook risico's. Mm -hmm. En die moeten verder onderzocht worden. En de, de, on, de industrie, inclusief Syngenta, is absoluut bereid... de studies te doen die nodig zijn om, om het te bewijzen... Maar direct zeggen van, nou, nu, nu moeten die middelen maar van de markt. Dat is een, nou, een niet-proportionele niet We kunnen het ons maatregel. niet veroorloven Vrouw, om erbij te laten uitsterven. En dat weet de meneer van Syngenta nee, ook. Dus maar, ik ben heel erg blij dat de politiek die... zich in meerderheid... achter uh, ons verzoek om het voorzorgsbeginsel heeft geschaard. En uh, met die nieuwe stand van zaken zullen we verder handelen. Maar u gooit Laatste het kind met, bad, met het badwater weg. Het zijn niet de neonicotinoïden. Het, het is Allereerst de Varroa-meid, zoals ik al zei. Ja, maar gaat u komen met snel onderzoek? Want ik denk dat dat het enige wij is wat zijn, u nog kan redden. Wij zijn absoluut bereid om onderzoek te doen met iedereen. En als men twijfelt aan een bepaalde partij, dan doen we het met een andere partij. Want dat, we zijn echt ervoor om, om dit gewoon goed te doen. We staan niet voor niks achter ons nee, product. Oké, okay, helder. U luistert naar Dit is de Dag met Thijs van den Brink en Elsbet Grutteke. It ain't over yet Got you out of the hot water But you're still all wet Love. Ain't got nothing but love for you. Yes, I. Is enough, and if you don't pay attention, you get what you deserve. inside. Een memo van de Robert Gray Band. Straks Henk en Victoria de Heus hebben een van de grootste privé kunstcollecties van Nederland en een deel daarvan is te zien nu in het Singermuseum in Laren. Maar eerst, hoe moeilijk is de stilte? Want Kim Veenstra, bekend topmodel, jij ging de, een week lang het klooster in, uh, in stilte, op zoek naar God. Uh, nou, jij was uitgenodigd daardoor, daarvoor door JO. Had je meteen ja gezegd toen je werd gevraagd? Um, ik heb er wel eventjes over na moeten denken. Maar um, op een gegeven moment dacht ik in eerste instantie... nou, ik heb een heel druk en hectisch leven. Dus zo'n weekje rust in alle stilte, dat lijkt me wel wat. Ja, gewoon een vakantie, zeg maar. Ja, dat uh, dacht ik dus echt. En um, ja, toen uh, heb ik toegezegd... wel um, met in mijn achterhoofd van... dat het best nog wel eens heftig kon worden. Want ja, ik besef ook wel dat als je zo'n hele week in stilte zit... en je, je mag met niemand praten en je kan met niemand praten... dan ga je vooral natuurlijk heel veel discussies krijgen met jezelf. En bepaalde dingen uit het verleden wat je hebt meegemaakt... die kunnen dan op een hele emotionele manier naar boven komen. Daar had je op voorbereid? Ja, daar had ik me op voorbereid. Maar dat was ook wel iets wat ik durfde aan te gaan. Want wilde je dat ook graag? Zaten er allemaal dingen in je verleden waarvan je dacht, daar moet ik nog eens wat mee? Ja, nou kijk, weet je, ik heb best nog wel veel heftige dingen meegemaakt. En van binnen is het in mij altijd heel erg onrustig gebleven. Omdat ik altijd heb geleerd om door te gaan met mijn werk en om iets van mijn leven te blijven maken. Dus ja, je hebt geen tijd om bij bepaalde dingen te blijven stilstaan of bepaalde dingen te verwerken. Want hoe verwerk je? Dingen. Dat komt toch wel iets wat, je vanuit, wat vanuit jezelf moet komen. En ja, tijdens die week ben ik er ook achter gekomen dat er heel veel dingen waren die ik eerder had weggestopt dan dat ik ze een plek had gegeven. En uh, ja, dat was best wel moeilijk. Maar, uh, Want hoe stil was stil? Je mocht, je mocht wel één keer per dag met iemand praten, hè? Ja, we hadden een, een begeleider, een priester, met wie wij uh, um, drie kwartier per dag een gesprek mochten hebben. Uh -huh. En uh, de rest van de dag, ja, dan ben je stil. En in die drie kwartier kon je dan alle dingen die je dan meemaakte bespreken? Ja, ik had voor mezelf bedacht dat ik, een, ik heb een dagboek bijgehouden Ik heb echt heel veel geschreven tijdens die week. En um, alles wat ik voelde, alles wat ik meemaakte, overal waar ik vragen op heb, had, had ik opgeschreven. En um, tijdens mijn gesprekken met mijn uh, begeleider heb ik dat aan hem voorgelezen. Ja. Want je was niet alleen, je was met vier andere vrouwen, met z'n ja, vijf in totaal. Met z'n vijf, ja. En jullie mochten onderling ook niet praten? Nee, we mochten onderling ook niet praten. En dat uh, is natuurlijk best wel... Uh ja, is natuurlijk ook best wel spannend. Je zit met vijf verschillende karakters in een klooster. En, uh, maar ruzie maken kan bijna niet. Nee, maar dat gebeurt ook niet. maar we Zaten ze dan in de kamers naast je en dan moest je, je dan beheersen om niet toch even aan te klokken? Ja, te we praten? deden in het begin heel veel met gebarentaal. En uh, af en toe gingen we elkaar stiekem briefjes schrijven. Maar dat mocht wel? Nou ja, dat mocht niet echt, maar dat deden stiekem, we wel. Ja. Ja. ja, je bent toch heel erg benieuwd hoe het ook met die andere dames gaat, weet je. Want er gaat best wel heel veel in je om, zeg maar. Het is niet niets en het, ja, het, nodige, het zorgt ook voor de nodige confrontatie zonder dat je echt een gesprek met elkaar hebt. Je krijgt Want gewoon een hekel aan iemand zonder dat hij iets gezegd had? Nee, maar dat je bijvoorbeeld uh, tijdens het eten zomaar met elkaar in de lach schiet ja, of iets ja. stoms. Weet je. Ja, het, ja. Wat was het moeilijkste moment? Um, het moeilijkste moment dat was uh, op de derde dag dat ik in uh, stilte was en uh, toen wel, wilde ik wel heel graag naar huis. Want uh, ja, ik miste op dat moment heel erg mijn uh, thuisomgeving en uh, mijn man. En ik, en ik reis echt superveel voor mijn werk, dus ik mis wel vaker thuis. Maar ja, dan heb je altijd telefoon of je bent bereikbaar via internet. Maar dat was nu ook niet zo, hè? Telefoon dat, moest je inleveren aan het begin? Ja, we waren eigenlijk helemaal afgesloten van de buitenwereld. En uh, ja toen kwam ik toch echt tot het besef dat... Dat ik heel dankbaar ben voor wat ik nu allemaal heb, en dat ik dat direct wilde ontarmen en daar naartoe wilde gaan en daar dat wilde delen. En maar dat, dat kon even niet. Nee, dat kon even niet, dus dat vond ik wel heel erg moeilijk. Ja. Ja. Je was niet de enige die het moeilijk mee had, ook de andere dames die liepen tegen de stilte op. Ja. Stilte. Het was echt zo zwaar hier.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 Ja, jij wou schreeuwen. Ja. Ja, van, uh, van ook van... Ja, je krijgt tijdens die week krijg je zoveel heftige emoties naar boven. Maar tegelijkertijd dan besef je ook dat je heel veel hebt om dankbaar voor te zijn. Dus ik wilde dat uitschreeuwen. Ik wilde dat kunnen uiten. Maar dat kan dan niet. En nee. dan zit je in een soort van gevangen. Dus het enige wat ik kon doen was schrijven. En dat heb ik echt heel veel gedaan. Nou, jij zegt er komen heftige emoties naar boven. Kan je dit zo vertellen? Wat uit jouw verleden kwam terug waarvan je zegt nou dat kwam echt op me af Um, nou, bijvoorbeeld de dood van mijn uh, toenmalige vriend. Die is uh, vermoord vier jaar geleden. En um, ja die, dat heb ik niet echt een plek kunnen geven. Ik ben doorgegaan met mijn leven zoals ja, mensen dat van je verwachten. En zoals je dat eigenlijk zou moeten doen. En um, ik ben getrouwd en uh, ben nu heel erg gelukkig. Maar er was altijd iets in mij wat dat stukje onbegrip had en woede. En daarom ben ik heel onrustig geweest. En ja, kon ik van het minste geringste... dan um, kon ik heel, heel verdrietig worden of heel boos. En ja, ik, het kwam ergens vandaan, maar ik wist niet per se waar het vandaan kwam. En tijdens die week kwam ik er dus achter dat, dat het gele was... waar ik nog heel erg mee zat en mee worstelde. En je spreekt nu in de verleden tijd. Betekent dat dat weg is nu? Um, ja, dat is weg. Ik heb... Um, ik heb er een soort van antwoord op gevonden. Op een of andere hele bijzondere manier. En, um... Antwoord op waarom dat gebeurd is? Nee, dat niet echt. Maar hoe mijn leven er nu uitziet. Als ik dat vergelijk met vier jaar geleden. Dan um, zat ik in een soort van rollercoaster. Met heel veel heftige dingen. Gebeurtenissen constant. Er kwam geen eind aan. En op het moment dat hij um, er niet meer was. kwam te overlijden. Toen heb ik ook nog een hele heftige periode daarna gehad. Ik zat in een soort van ja in een rouwproces. En um, daarna ontmoette ik nu mijn huidige man en het heeft ook mijn laatste liefde gehad. <lacht> <lacht> dus... <lacht> en um, ja, dat ging ook allemaal heel snel en ik, ik, ik werd ook heel snel weer met de neus op de feiten gedrukt en weet je, ik moest ook opeens weer de liefde die ik kreeg ontarmen en dat niet loslaten en... Um... Maar door, door die week dat je daar zat, heb je dat verleden kunnen verwerken, kan je het zo zeggen? Ja, ik heb dat Dat kunnen... is ook alweer snel dan in een week. Ja, ik heb daar dat een plek kunnen geven geven omdat um, ja, ik heb daar een, een, een antwoord voor mijzelf op gevonden. Op een gegeven moment kreeg ik een tekst uit de Bijbel. En, um, Want die uh, kreeg je aangereikt door die begeleider, door, hè? Door de begeleider, ja. En dat ging over... Um, uh, hoe Jezus water in wijn veranderen. Nou vind ik persoonlijk, vind ik, ik hou van mijn pittige boeken te lezen... maar ik vind de Bijbel vind ik echt een van de moeilijkste boeken die ik ooit heb gelezen. En je raakt het nooit uitgelezen. En wat daar staat, staat er eigenlijk niet. Je moet daar zeg maar doorheen lezen en dat toepassen op jouw eigen leven. En voor mij ging dat stuk ging heel erg over het loslaten en dan weer vertrouwen hebben. En, dat, en als je vertrouwen hebt, dan komt er altijd weer iets beters. En ik ben mijn, de liefde van mijn leven verloren... Maar ik heb er zo dubbel en dwars iets waardevols voor teruggekregen. Mm. En dat ben ik op dat moment toen heel erg gaan inzien. En dat was wel even een keerpunt voor mij. Maar dat maakte me ook heel verdrietig natuurlijk. Oh ja. Ja. Ja, moest je daar per se stil voor zijn? Of, als ja, ik daar het zo moet je... zou je ook misschien een therapie hebben kunnen nee, ondergaan? Nee, dat vind waarin ik. Je... ben ik er niet mee eens. Nee? vind ik onzin. Want um, er zijn natuurlijk heel veel mensen... op een gegeven moment die komen op een punt in hun leven... dat ze aan zichzelf voorbij lopen. Uh, bedoel, er zijn heel veel invloeden van buitenaf... zoals uh, social media, internet, familie, vrienden. Ja, je weet Je Kunnen vluchten. Ja, maar als je een week lang... Je hoeft niet op zoek te gaan naar God in een week stilte. Het is, je komt altijd terug bij de basis in zo'n week en dat ben je zelf. Ja. En daar ja. kan je met een, met een therapeut over praten. Maar dat is toch anders. Je moet ja. het zelf doen. Ja, ja. Maar het programma als je, heet op zoek naar God. Ja. Ben je meer op zoek geweest naar jezelf eigenlijk? Um, nou ja, tuurlijk ben ik op zoek, op zoek geweest naar mezelf. Maar ik geloof ook dat um, um, God in, in ieder stukje van de mens zit. Op een of andere manier. Mm. Ja. En op die manier heb je hem gevonden? Ja ik heb hem gevonden en uh, ik, ik heb vooral heel veel liefde die week mogen voelen in zo'n korte tijd en uh, ja ik zie dat uh, dat ontarm ik en dat, dat koester ik en ook bescherming waarschijnlijk? Ja dat uh, het stukje van ja. dat je niet alleen bent op een ja. of andere manier en dat, uh, dat vind ik heel fijn en nu ben ik niet alleen want ik heb gelukkig heel veel lieve mensen om me heen maar dat, dat kleine stukje wat van jou is, wat niemand je meer kan afpakken, ja dat geeft mij heel veel kracht. Maar heb je, heb je God dan ontdekt in die week? Of had je, die ook al, had je er ook al geloof in? Of? Nou, ik had niet per se echt een, een, een geloof. Ik had altijd wel iets van, er moet meer zijn dan wij alleen. en een, ik, Of dat God is, dat wist ik toen nog niet. En um, ik ben ook niet zo opgevoed. Ik heb wel op een christelijke school gezeten, hm. maar dat was bij toeval zo. En tijdens die week ben ik omdat um, ja, ik God, toch best wel een paar keer in mijn leven ben tegengekomen. Mm -hmm. Vanaf elke zondag te zien om vijf over tien op Nederland 3. Vanaf Nederland drie, ja. ja. Straks na het nieuwsoverzicht van half drie. Waarom heeft singer-songwriter Kees Mayfield zo'n haast? En we praten met Henk en Victoria de Heus over hun moderne kunstcollectie. Eerst het nieuws van half drie en dat wordt gelezen door Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De voortvluchtige vrouwenhandelaar Saban B moet de Nederlandse staat ruim 2 miljoen euro betalen. Dat heeft de rechtbank in Almelo bepaald. Drie handlangers moeten samen bijna 1,5 miljoen betalen. De bedragen zijn gebaseerd op inkomsten uit vrouwenhandel en uitbuiting. Bij een zelfmoordaanslag ten noorden van Bagdad op Soenitische tegenstanders van Al-Qaeda zijn 19 doden gevallen. De dader bracht zijn explosieven tot ontploffing te midden van strijders die stonden te wachten op hun salaris. De aanslag was de zevende in een maand tijd in Irak. De Britse politie heeft jarenlang gebruik gemaakt van de identiteit van dode kinderen om te spioneren. Volgens de krant The Guardian werden de gegevens uit geboorte- en overlijdensarchieven gehaald. En dat gebeurde vooral tussen 1968 en 1994. En in het profvoetbal is wereldwijd op grote schaal sprake van omkoping. Volgens opsporingsorganisatie Europol zijn er aanwijzingen... dat daarbij 425 officials en spelers uit 15 landen zijn betrokken. En er wordt ook gesproken over vijf Nederlanders. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB heeft keersinformatie. informatie. Files op de A58 Tilburg-Breda. 3 kilometer bij Gilsen. Er is een spoedreparatie en daarom is de linkerrijstrook dicht. Op de A73, Nijmegen richting Maasbracht, staat drie kilometer file tussen Venraai en Horst. Er staat een vrachtauto op een pijlwagen gereden. De weg is dicht bij Grubbervorst. Het verkeer kan vanaf Knoop het om Ewijk omrijden. Het kan dan omrijden via Eindhoven over de A50, de A2 en de A67. Ook de N36 is dicht, de al beloopt Denemsvaart in beide richtingen tussen Marienberg en Ommen. Ook daar gebeurt er mogelijk met een vrachtauto. Het verkeer wordt ook daar omgeleid. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met een tafel. Kim Veenstra, zij ging op zoek naar God in de stilte van het klooster. Michael Kester en Esther Ouwehand die gingen met elkaar in debat... over de mysterieuze en massale bijensterfte. En waarom heeft singer-songwriter Kees Mayfield zo'n haast? U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DIDD, of ga naar de website ditistedag.nu. Henk en Victoria de Heus -zomer. Wat begon met een lege muur in de hal... eindigde in een veelzijdige topcollectie van moderne kunst... die nu tentoongesteld wordt in het uh, Singermuseum in Laren. Ja, hoe doe je dat, meneer de Heus? Nou ja, de, uh, wij hadden al wel eens uh, uh, gekeken natuurlijk... of wij in wat breder verband de collectie zouden kunnen tonen. Maar ja, omdat we toch niet zo naar buiten willen komen... was de beslissing dus aan het eind... Van het verhaal. Ja, de conclusie was: nou, doen we het toch niet? Want waarom wilt u niet zo naar buiten komen? Ik denk dat Wij dat in een beestje profile. zit. <laughs> ja. U houdt niet van feestjes, rode lopers, nee, nee, nee. champagne, nee. Nee. Nee? Nee? Zijn, nee. Daar zijn we nee. helemaal niet. Nee. Daar nee. zijn we niet opgegroeid. Nee. En, uh, maar nou, je kan ook een tentoonstelling houden zonder naar de opening te gaan. Dat, dat, <hijf> zou, <hijf> kunnen. <hijf> dat zou kunnen. <hijf> dat dat maar we hebben uiteindelijk op verzoek van het museum dus gezegd: nou oké, okay, we doen het. En ik ben wel zo, en ik denk beide, we hebben er toen ook bij gezegd... nou, dan hopen we ook dat het voor jullie een succes wordt. Want uiteindelijk ja, gaat het erom ja, dat de musea minder subsidie krijgen. Op zich sta ik daar misschien ook wel achter. Als oud-ondernemer? En, ja, en, en er zijn echt wel mogelijkheden voor de musea... om uh, op andere manieren, dus als ze gewend zijn misschien om inkomsten te genereren. Ja, en u dacht... Daar gaan, helpen wij dat ze Daar wil bij, ik wel aan meedoen. Met ja. die tentoonstelling. Ja, maar u zit u met een gezonde tegenzin nu vanmiddag. Want het is nee, toch nee, een, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Zo erg is nee, het niet. Nee. Toch niet. Want, want wij hebben gezegd... als we A zeggen, zeggen we ook B. Dus dan zullen we ook meewerken ja, aan... En als ondernemer begrijp je daar natuurlijk iets van aan de marketing. Ja. Ja. Nee, mag ik het even aanvullen, Henk? Uh, er kwam een museumdirecteur, kwam bij ons op bezoek. Want wij lenen al altijd aan musea uit. Bruik lenen in een thema tentoonstelling of een, een bepaalde schilder die wordt uitgebreid getoond. En dat doen we niet in Nederland, dat doen we in Europa en dat doen we in Amerika en dat doen we overal. Goed. Toen kwam een museumdirecteur en die zei... ik wil graag een van jullie kluizen bekijken. eetje maar. Hoeveel heeft u daar? Uh, Dat is een heel paard. Meer. Oké, okay, ja. Hij keek door de, de, de rekken die je uit kon trekken en weer terug. En hij keek en toen zegt hij... Nou gaan we naar boven en dan wil ik een heel mooi glas rode wijn. En ik heb jullie wat te vertellen. Kwamen boven, de wijn ingezocht. Jullie moeten je schamen. Nou, we waren eigenlijk best saampjes, heel blij en trots op onze verzameling. Want alles wat we hebben, is gekocht met eerst in het hart. Of eerst kippenvel krijgen. En dan snel beslissen kopen. Dus wat, ja. En die man die zei, jullie houden het voor jezelf. Mm. En dat is niet goed. Je moet het delen met mensen. Maar, maar is... hoe is het dan ooit begonnen? Want ik kan me voorstellen dat u ja, van best... huis uit allebei niet heel veel met moderne kunst heeft. Nee, helemaal maar... niks Wat... hadden we met hedendaagse uh, nee. kunst. Meer met misschien uh, met, ouderen met, met ouderen. Rembrandt ouderen en zo. Kunst. Maar ja, hoe kwam maar... die moderne kunst erin dan? Nou, wij, wij hebben dat gezien uh, bij de opening van het uh, ABN Amroek kantoor. Op de Voppinga was dat. In uh, 1989, ja. En uh, euh, nou ja, daar werden wij opeens geconfronteerd met die hedendaagse kunst. En we waren net verhuisd. En we hadden hele grote hoge wanden met name in, uh, in de hal. Ja, en daar zochten wij iets voor. En wat en, zagen we? En nou, bij toe... wat zag u? Dus je kunt <laughs> zeggen bij toeval... Zegt u het maar. <laughs> uh, een papier, drie meter lang, twee meter hoog... met alleen grote, dikke, geaccureerde vis... En, toen... en zoiets hadden we nog nooit gezien. Maar en toen dat... zeiden we, Yes, dat zoiets bestaat. Dus toen zijn we dat hele gebouw gaan bekijken, ja. we. Maar, maar dat is dus bij toeval kun je zeggen gebeurd. Er gebeuren meer dingen bij toeval. Ja, en wij hebben eigenlijk het geluk gehad ja, dat wij hiermee geconfronteerd zijn. Want wij waren wel wat op zoek. Nee, invulling van de vrije zaterdagmiddag. Ja, dat was echt een, was ja? echt een, was echt een probleem, die zaterdagmiddag. Jullie zaten oh, ja. elkaar elke keer aan te kijken... wat ja. we nou met onze zaterdagmiddag? Oh, ja, nee, maar als die meneer niet gekomen was... die de, dat glas wijn boven dronk... was het nee. dan altijd in de kast blijven? Ja, misschien, in de, in de kluizen wel, ja. Gebleven? misschien wel, Namelijk. ja. Zou zomaar ja. hebben gekund. Dat Zou zomaar zom... hebben gekund. Absoluut. Ja. Nee, Want... We doen het dus echt ook inderdaad dat we ons een beetje schaamden... dat we het alleen maar deden voor de musea die het ons impliciet vroegen... Ja. En verder gewoon voor onszelf. Af en toe trok u even in zo'n kluis van de wand open en dan keek nee, u even. Nee, we wisselen sowieso. Oh, dat wel. Vier keer per jaar. Er, er is natuurlijk ook wel een element dat uh, als de wanden dan gevuld zijn... Kijk, toen wij die dingen aan, aangekocht hebben voor, voor in het huis en voor, uh, uh, in de hal... Ja, toen hadden wij natuurlijk toch ook niet het idee... dat wij een collectie aan het opbouwen waren. Nee, Ik bedoel, dat nee. is pas veel nee. later gekomen... Dat je opeens realiseert eigenlijk van hé, hey, ja. we hebben nu eigenlijk iets meer als dat aan de wand hangt. Ja. Of kan hangen. U heeft Ja, Dat is allemaal. Ja, mag je wel over... vragen, maar dan oh. geef ze gaan ze toch. Ook een voorgaande oh. gesprek. Ja? U, heeft, u heeft een christelijke achtergrond, allebei ja. uh, geïnformeerd. Ja. Ja. Uh, daar is het niet heel gebruikelijk om veel aan moderne kunst te doen. Ligt het gevoelig in uw omgeving? Nee, het ligt niet gevoelig, denk ik, vandaag. Misschien twintig jaar geleden iets meer als vandaag. Uh, het is zelfs opmerkelijk dat onze dominee in de plaats waar wij wonen... die heeft een uh, aantal avonden georganiseerd. En het thema van die avonden is een aantal, dat hij een aantal kunstenaars bespreekt... Die juist in de tentoonstelling in Zingen hangen. Oké, okay. dus dat is ook dat weer niet, niet. toevallig. Hij hij wist dat dat niet. is heel toevallig. Ja. ja, dat is ook toeval. Mm. Ja. Okay. Dus maar was er niemand in uw omgeving die zei: Ja, wat moet jullie nou toch met die moderne kunst? Dat ja. ja, kunnen ja, ze we... klaar ons allemaal Ja, oh, toch wel. Ja, heel in het begin ja. wel, ja. Van dat ge... Toen zeiden ze: ja, wat, wat, wat stelt dit voor? Maar kijk, en dan <laughs> zeiden wij: Kijk! Het wezen is natuurlijk: mensen voel. zijn in principe een beetje conservatief, traditioneel ingesteld. En als je dus gewend bent om landschappen te zien of een kerkinterieur, dan is dat een vorm van herkenning. En, en dan vinden mensen dat, ja, die voelen zich er goed bij. Hedendaagse kunst gaat vaak over een beeldvorm wat je nog niet eerder gezien hebt. Ja. En, en, en dat is in, in principe reageren mensen, of u dat nou bent, of, of, of wij, of, of onze vrienden of kennissen... die reageren eigenlijk in wezen afwijzend daarop. Ja, had u dat, u dat is ook iets al, vreemds. Wat u zei, kijk en voel. Ja. En wat voelde u dan? Uh, ontroering. Uh, Vanaf het begin? Ontroering. Of uh, angst. Ja. Of uh, ja, als het een beetje pornografisch werd van... Hayakjes, ah, laat we doorlopen. Dat. Ja. Maar kortom, alles, al, je, alles wat van binnen in je zit, dat, dat, dat voel je als je kijkt. Tim? Ja, dat ben ik met je eens. Dat heb ik ook. Ik uh, hou echt ook van kunst. Maar dat is ook hetzelfde met een mooi lied, bijvoorbeeld. Opzeker. Dat, kan, als, dat ja. kan ook zo direct bij je ja. binnenkomen. En dan kan je meteen gaan huilen of heel blij Absoluut. worden. En dat is ook zo als je naar kunst ja. kijkt. Maar ja. ja. ongeacht de emoties die opkwamen. Kocht u dan zo'n kunstwerk? Of? Ja, als we het totaal ook niet begrepen, oh, ja. maar het intrigeerde ja, ja. ons ontzettend, Juist. dan ook, kochten we het ook. En was het daar dan ook over eens? Of had Altijd, u wel eens discussie ja. daarover? Ja, wij, wij zijn eigenlijk, uh, we zijn al lang getrouwd. We <laughs> kennen elkaar door en door. Maar had u dan ook dezelfde emotie? Als zij boos ja. werd, werd u ook boos? <laughs> Ja. Dat niet, denk ik. Maar over de keuze van de werken hebben wij eigenlijk uh, nooit, nooit nee. een verschil van nee. mening gehad. Nee. Nog even terug naar dat uh, uh, geformeerde element, het Reformatorisch dagblad. Die bestreekt ja. nog steeds helemaal geen moderne kunst. We hebben even gebeld om te vragen waarom dat eigenlijk zo is. Ik ben Rudy Lichtenberg, ik werk voor de cultuurredactie van het Reformatorisch dagblad. Ja, we hebben he veel waardering uh, voor uh, moderne kunst. Maar daarbij plaatsen we wel een aantal kritische kanttekeningen. Uh, kunst moet wel een positieve uitstraling hebben. Uh, Negatieve en blasfemische kunst, zoals die van Francis Bacon, dat wijzen we af. Ik uh, heb begrepen dat de familie De Heus uh, diezelfde insteek kiest. Want in het regno dagblad van afgelopen maandag... zeggen ze ook dat ze het kwade zoveel mogelijk willen vermijden en het goede zoeken. Dat is wat zij met kunst nastreven En dat is ook de lijn die wij in onze krant hanteren. Ja, dus u zit eigenlijk op dezelfde ja. lijn. Nou, nou, ja, wij ik vonden wil, ik inderdaad wil niet... het artikel in het reformatorisch dagblad. Ja, het en dan kun je toch zien dat je vanuit... laten we zeggen van... Uh, nou ja, we komen uit Barneveld, dus van dezelfde eieren gezet bent, <lacht> zal ik maar ja. zeggen. Ja, wij vonden het artikel in het reformatorisch dagblad erg goed, want dat gaf precies... Maar zij zijn eigenlijk... heel terughoudend met de moderne kunst. Ja, maar ja, maar toch mag er iets, maar... Dat gaf het beetje... precies weer, zoals wij er toch over denken. Want zitten u ook een hoop ja, maar dingen... Maar u... Maar zit u dan ook een hoop dingen waarbij u niet uit de voeten kunt? Ja. Nou ja, ja. Zoals, zoals wij al zeiden, hele chockerende dingen zijn natuurlijk sowieso... vinden wij niet prettig om, on, om ons heen te hebben in, in onze woonkamer, Kijk, in ons huis dus. huis. dus dat en zullen we sowieso nooit aankopen. Nee. En ik denk, uh, ja, als je nu naar de tentoonstelling gaat in Singer, dat je daar, en dat is ook de bedoeling van, van en dat horen wij ook inmiddels, dat mensen komen daar blij vandaan. Maar ja. ik hoor in de, wat de dag wat zeggen ook een beetje angst. En die hoor ik bij u helemaal niet. U nee. zegt, juist, ja, laat het maar komen. Ik bekijk het wel. Bent u ja. toch niet een stuk opener dan, dan de, misschien de wereld waar u vandaan komt? Ja, maar, dat denk ik wel. Maar dat heeft uh, misschien ook wel. Uh, met hoe wij als stijl zijn. Wij zijn natuurlijk... Uh, wij zijn, wij hebben, houden alle twee, daardoor werden we ook verliefd op elkaar. Vanaf het begin, avontuur. Wij willen ook uh, fricties, wij willen we spanningen. We willen hand, de... hand in hand, het diepe in en weer naar boven. We en hebben... maakt, maakt u ook veel ruzie dan? Nee. nee, ook dat niet. Nee, dat kan <laughs> je niet. Oh, oké. Okay. Maar, okay. ja, maar natuurlijk ken je elkaars grenzen wel. zal ook wel ons een rol heen? spelen natuurlijk. Ja, toch? Anders heeft je ook niet echt een hele gezonde relatie. Maar. maar we zijn natuurlijk toch aardig uh, ook samen, ik, ik wil meer, maar ook samen over de wereld gezorven. Ja, en precies. we hebben natuurlijk ja. heel wat gezien en wij hebben ook geconcludeerd... Natuurlijk, ook op onze leeftijd... dat het allemaal niet helemaal zwart-wit is. Nee, het is allemaal genuanceerd. Is er een overeenkomst tussen religie en kunst? Is dat eenzelfde soort emotie? Nee. Of is het iets heel anders? Nee. Nou, dat het is toch niet. wel wat anders, nee, denk nee, ik. Het is wel wat anders. Wel wat anders. Hoewel wij, omdat we toch die Calvinistische achtergrond hebben... denk ik, graag toch een interpretatie zien in een abstract werk... als het abstract is, dat wij daar een interpretatie mee zien, dat we zeggen, yes. Maar het, het, hier worden denk... we even Maar wat... Ik denk ook dat de selectie van de kunst... die zal denk ik ook mede bepaald worden of je religieus bent of niet. Ja, ja want... Misschien... Nou ja, dat is dat te bedoel... zeggen, want ja. op de voorpagina van de collectie... waar ik hier een boek van heb, staat Naomi Campbell. Ja. U dacht ja. dat het Naomi uit de Bijbel was. Nou, dat kwam zo. <laughs> dat, kwam maar zo. dat is wel ja. een degelijk groot ja. verschil. Ja, maar dat, dat komt... Wij waren in Turijn om uh, de serie Jesus Ray te bekijken. Want die hadden we wel gekocht, maar die was toen nog ergens anders. Dus we hadden hem gekocht, Turijn, bekijken. Dat was zo'n palazzo met heel veel barok en hoge deuren. En boven die hoge deur, daar hing deze Naomi Campbell en die... Zag zo hautain beneden naar mij. Dat ik dacht. Dat ik koop jou. jongen... jongen, jongen, jongen. Kom jij toen jij ik dus met een ogen gaan kijken. En toen dacht ik, eigenlijk ben je helemaal niet mooi, maar het is wel een bloedboy schilderij. En toen dacht ik, omdat ik geen uh, ik koop geen glitter tijdschriften... dus ik ben niet zo op de hoogte met de fotomodellen. Zoals dus ik de ook, de ken ik nu wel. Het maar, maar ik dacht, oh, dat is die Naomi. Die had geen zin in die hongersnotenkamer. Uh, kamer. je uit de Bijbel, ja. En die dacht, ja, ik ga daar niet een beetje armoe leiden. Ik ga mooi naar Moab. Ja, ja. <laughs> Met haar man. Leek het bleek iets heel anders te zijn, maar dat maakt helemaal niet uit. En uh, toen uh, ging haar man dood. En de zoons gingen dood. En toen dacht ze, ik heb het niet goed gedaan. Want ik ben uit het land van Yahweh getreden. En ik ga sterven. Misschien zeker weten. Ik wil in Yahweh's grond begraven worden. Ja. Dus ze zei... Tegen Orpa en Rut, ik moet terug. Ja. Ze kreeg spijt. Dus het Otene Naomi... Dat viel eraf, uiteindelijk. Dat was weg. Ja. Ja. En als, toen zei als, Rut, ik ga met u mee. Als ja. mensen zich afvragen, waar doen ze dat maar van? U was directeur van de veevoederfabriek en heeft goed verdiend in de jaren. Mm -hmm. En daardoor kunt u dit nu allemaal doen. Nee, dat nee. heeft geen enkele relatie met het bedrijf. Oh, want uh, dit is, gaat om een privéverzameling en om een privéhobby vooral. Maar de vraag was vooral van Thijs: waar komt het geld vandaan om al die mooie schilderijen van te kopen? Uh, uh, wij hebben andere inkomsten ja, dan uh, vanuit het bedrijf. Oké, okay, ah. dat staat al los van ja? verder. En het voelt niet ongemakkelijk? Nee. nee. Uh, nee helemaal niet. Uh, Want we ontzeggen het bedrijf uh, niet. Ik denk dat het ook, en daar wil ik op wijzen: dat het juist zo aardig is van die hedendaagse kunst. Dat je ook met zelfs ook, ook vandaag, en dat zal altijd zo blijven. Met een relatief kleine beurs kun je jonge kunstenaars kopen. Het enige wat je eigenlijk moet hebben... en dat moet je ontwikkelen, hebben wij dus gedaan in de loop der jaren... dat je je oog ontwikkelt. Ja, ja. En daar gaat het eigenlijk om. En als je denkt dat je goed ontwikkeld oog hebt... dat je min of meer kunt beoordelen wat wel of niet kwaliteit is... dan kun je ook vandaag met een kleine beurs kun je mooie kunst kopen. En, en neem een adviseur.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 Zangeres Anneke van Geersbergen Vandaag is dat de Vorendamse singer-songwriter Kees Mayfield. Welkom, Kees Mayfield. Uh, oh. We gaan met je praten over de Edison zometeen. Maar je gaat eerst een nummer voor ons spelen. Wat ga je spelen? Uh, All Right Louise. En wat is dat voor nummer? Dat is een nummer met ik en mijn gitaar. <laughs> kan je er ook nog iets meer over zeggen? Je, ja, je staat al bijna maar. klaar om op te staan. Dus ja. we, gaan, we gaan luisteren. Pak even de gitaar erbij. En dan luisteren wij naar All Right Louise. chain the dogs and lose the keys blind their wicked eyes cross the creek in search of light Dankjewel, kom weer even bij de microfoon. Mensen die uh, jouw nieuwe album willen hebben, de Many Colored Beasts, die kunnen naar onze website gaan. Dit is de Dag.nu en dan moet u even aangeven waarom u deze cd graag wil hebben. En Kees, die uh, gaat ze straks even beoordelen en twee daarvan uitkiezen. Kees, jij ja, maakt uh, kans op een Edison. Ja. En uh, verrast? Je kijkt een beetje verrast. Verrast, <laughs> ja. ja. Of zag je het aankomen? Dat je, nee, dat je... nee, het... Uh... Ik zag het niet aankomen, of nee. zo, nee. nee. En, en, en wil je hem dan nu ook heel graag winnen? Of, uh... Nee, totaal niet. oh nee. <laughs> nee. nee? Ik hoop dat de jury niet luistert dan. Ja. ja, je moet jezelf afvragen waar je het voor doet. En op zulke momenten kom je daar heel goed achter. Ja, waar doe je het voor? Uh, niet erkenning in ieder geval. Nee. Nee, nee? Maar je wilt toch graag dat veel mensen naar je muziek luisteren? Of veel... ja, ik denk dat dat een beetje de, de, het, het gehersenspoel is van muziek tegenwoordig. Van, oh, je bent muzikant, dus je wilt beroemd worden. Nou, ja, In ieder geval wil je dat mensen naar je luisteren misschien. Nou, ook niet per se. Wat nee? Nee, nee? Nee? wil jij graag? Ja, ik denk dat het net zoals met beeldende kunst is. Dat het belangrijkste is dat het eruit komt. en Alles wat erna volgt, dat is een symptoom daarvan. Victoria, kijk nu alsof ze het hier heel erg mee eens is. Ik heb met mijn ogen dicht naar je geluisterd. En ik heb zo vier werken uit onze collectie <lacht> uh, op mijn netvries gekregen. En in de zingerzaal is uh, één zaal en die is genoemd Minimalism. Ja. En dat is allemaal verstild. En dat past ja, bij deze muziek. Dat past fantastisch, ja. Ja. Prachtig. Ja. Kees, jij produceert nogal, hè? In, want jij hebt twee albums in één jaar geschreven. Er moet heel veel uit, blijkbaar. Ja, blijkbaar. Ja. ja. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Hoe, snel, hoe lang doe je over één lied? Nou, ik ga zo zitten zoals ik er net zat. En uh, <laughs> dan, je dan opeens er komt. Dan, uh, ja, dan komen er zin en woorden uit. En... Uh, ik, ik weet ook heel vaak niet wat het betekent. En, <tomarmen> uh, is dat echt waar? Ja, yeah, nou, dat, het, het, dat vind ik het, het mooiste eraan. Tot ik pas na een jaar dan opeens uh, erachter kom waar het over gaat. Dus het is een soort connectie tussen jou en wat er daarboven ook is. Yeah. Dus als ik aan jou vraag waar een nummer over gaat, wil je me daar ook eigenlijk nou, som... geen antwoord op geven? Het, het, het heeft natuurlijk wat room, het, het, het meest romantische is als je jouw ingeving uh, of jouw insteek vertelt. Het is ook niet hard werken dan. Je gaat gewoon nee. zitten en er komt iets en het is mooi. Ja, ja. Het, harde, het, het hardste werken is je proberen af te sluiten voor symptomen. Zoals bijvoorbeeld Edison's of uh, radio-interviewers. <laughs> oh, nou, ook nou, hoor. Ook met tegenzin hier. Ook graag even een nou, beetje, met, met, nou, ik, ik vond wat u zei heel mooi. Met een, met een, um, het is een noodzakelijk kwaad. Maar stel Bedankt. dat je hem nou krijgt, zeg ja. je dan nee, hey, dank uh, u wel, ik hoef hem niet. Dat je, hem, dat je hem uitgereikt krijgt? Laten we dat een verrassing houden. <hijen> je wilt er nog niet eens over nadenken. Goed, nou we gaan straks nog naar een ander nummer van je luisteren. Dan zal ik niet vragen waar het over gaat. Maar dan maar. bedenken we dat gewoon zelf. En uh, de website Dit is de Dag met Nu. Daar kunt u op terecht als u een, uh, een, een album wil. Met nummers waarvan u zelf mag bedenken waar ze over gaan. Ja, Familie De Heus wilde heel graag nog iets zeggen over Belvedere en Boymans van Beuningen. Heel kort. Ja, of over, uh, ja. in december dan uh, zetten wij voort... Uh, met de, met de collectie in de Belvide, bij Herenveen, ja. Oranjewoud. En volgend jaar, 2014, dan komt Boymans verbeuning met Chinese kunst en in de En daarmee is onze het tijd onderwerp natuur. Op. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet, kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl. Dan kom je tot twee dingen. Two. Two. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Deze hele week gesprekken met ervaren vakmensen. Met recht van spreken. Erik Nordholt was tien jaar hoofdcommissaris in Amsterdam. De Bijlmerramp heeft diepe indruk op hem gemaakt. Het allerbelangrijkste wat ik geleerd heb vanuit die ramp... is dat het uiteindelijk toch gaat om de commandovoerder. Oud-hoofdcommissaris Erik Nordholt over leiderschap en levenslessen. Met recht van spreken. Twee dingen vanavond tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Stel uw ideale Audi A4 Business Edition zelf samen op Audi.nl. Dit is Radio 1.